Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het chemieconcern Axo Nobel heeft in het eerste kwartaal 81 miljoen euro winst gemaakt. In dezelfde periode vorig jaar leed het bedrijf nog 7 miljoen verlies. De omzet steeg naar ruim 3,2 miljard. Die stijgende omzet is vooral te danken aan snel groeiende markten zoals Azië. Topman Weijers is wel voorzichtig. Hij zegt dat de prestaties moeten worden afgezet tegen een zwak eerste kwartaal van 2009... Bijers verwacht dat de grondstofprijzen stijgen en hij blijft voorzichtig over de kracht van het herstel. De Britse democraat Nick Clegg heeft het, goed, heeft het opnieuw goed gedaan in een verkiezingsdebat. Maar een duidelijke winnaar is er niet. Opiniepeilingen onder de kijkers geven een gemengd beeld. Het was het tweede tv-debat van Clegg met zijn conservatieve tegenstander Cameron en Labour-premier Brown. Vorige week deed Clegg het ook al goed door de Lib Dems te presenteren als een alternatief voor de twee oude partijen die volgens hem echte hervormingen in de weg staan. In de Golf van Mexico is een ongeluk met een olieplatform uitgelopen op een milieuramp. Dinsdagavond was er een explosie op het eiland. In de zee voor de kust van Louisiana drijft een olievlek van 13 vierkante kilometer. Het platform dat werd gebruikt door BP is gezonken. Er was een miljoen liter olie aan boord. Onder water stroomt nu olie uit de bron in zee. De Tweede Kamer wil een bescheiden Nederlandse bijdrage aan een EU-missie in Afghanistan. Politiemensen moeten de Afghaanse politie gaan trainen. Alleen PvdA, SP en PVV stemden tegen het voorstel van GroenLinks en D66. Minister Verhagen zei gisteren dat hij de mogelijkheden voor zo'n bijdrage zal onderzoeken. Bij het centraal station van Den Haag komt een gebouw van architect Rem Koolhaas. De gemeenteraad is ermee akkoord gegaan. Het worden drie torens van bijna 100 meter hoog die aan de bovenkant met elkaar zijn verbonden. En daarom de, wordt het gebouw de M van Koolhaas genoemd. Er wordt komen...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar En jij beleeft het. het ZFM in 2010 Al twintig 20 jaar live CFM En nu de herhaling van ZFM Jazz Man, now we getting some place. Take a box When it rocks Take a blue horn New is born.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 That's positively. Therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. And that's jazz. Now you have jazz. Want dit is hier van Jazz, de zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen en Tom Hendricks. Goedemorgen, Zandvoort. En uiteraard Medveld. Maar ook goedemorgen in Boertange. de Vreemde. Boertange en Dokkum. En Argentinië nu. Steenwijk, Argentinië. Peking nog. Ja, Peking ja. Nog, natuurlijk. Uh, René Bos natuurlijk nog steeds. Allemaal even bij ons uh, via internet. Ja. Gezellig. Hans, uh, ik zie daar een bescheiden stapeltje voor je neus staan. Daar heb je... CD's verkocht of zo? Heb je niet nou, meer genoeg? Het is al zo sterk dat wij uh, zijn thuis aan het stapelen gegaan tot grote ergernis van, uh, van Nel. En uh, ja, er zullen er rekken bij gekocht moeten worden. Oh, yeah. Maar ik heb gewoon gisteravond, was ik uh, gezellig aan het draaien, na een uh, hele leuke receptie uh, bij de Bomschuitclub trouwens. En uh, ik denk, die neem ik mee, die neem ik mee en die neem ik mee. Want we krijgen geloof ik straks nog een gast, hè? Hans Rijmers komt in een tweede uur eventjes uh, ons allemaal uitnodigen voor de DS van, van vanmiddag. Uiteraard. Maar uh, ja, ik heb gewoon een, een selectie genomen van eigenlijk van jazz. Als je stapels hebt, dan moet je dus gaan goed gaan halen in zo'n stapel. En dan kom je muziek tegen die je zelden draait. Hm, cool. En die heb ik meegenomen. Dat gaat nu ook gebeuren, want ik ga eventjes beginnen met een echte jazz klassieker. Gecomponeer, gecomponeerd door Johnny Burke en de bassist Bobby Hackett. What's new? How is the world treating you? Het wordt gespeeld door de inmiddels al 71-jarige pianist McCoy Tyner, die zowel met zijn linker als zijn rechterhand gigantisch van noten strooit. En opname van 1987, de ballad What's New? Ha ha ha ha Dat uh, was even een terugblik op de vorige zomer, The Things We Did Last Summer. Gespeeld door die prachtige trommelist Frank Rosolino, helaas al in 1978 overleden, maar een man met een enorme bibop in zijn spel, hoewel dit dan toch een bellet was. Hans, wat heb jij uh, meegenomen? Nou, even terugkomen op die Frank Rosolino. Hij heeft ook in Nederland opgetreden ja. met uh, het trio uh, van Louis van Dijk. Hij zat ook in de, in de big band van Stan Kenton, die ja. hier meermalen geweest is. Ja, ja, ja. Dus een uh, ja, fantastische trombonist. Ja, ik zei al uh, bij aanvang van het programma. Uh, dus dat ik wat uh, hele oude jazz gevonden had. die in stapels uh, nu uh, in de kamer staan. En zo'n uh, 12, 15 jaar geleden was ik voor het eerst op het Noordse Jazz Festival. in Scheveningen toen nog. En daar speelde of daar zong. In een concert met een big band. Ik vond het fantastisch. Ik heb dus ook direct een uh, cd van deze man aangeschaft. Want ja, dit soort muziek wilde ik, en wil ik nog steeds, dolgraag hebben. Het was ook uh, toepasselijk. Het stukje muziek wat ik nu heb uitgekozen is toepasselijk voor die tijd. Op dat moment verliet mijn oudste dochter de woning en ging zelf wonen. Ik weet dus dat John Lennon en Paul McCartney hebben een prachtige song geschreven. En die is speciaal bewerkt door LG Giro. Luistert u naar She's Leaving Home. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door. Say more She goes downstairs She goes. To the kitchen Clutching her, her handkerchief G. Silently turning The back door key Stepping outside She's free Our lives. We gave her everything, money, goodbye, goodbye. goodbye. Father snores while his wife. Gets into her dressing gown, picks up the note that is lying there. Standing low at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband. this Ja, dames en heren, dit waren natuurlijk de Four Freshmen en die werden bijgestaan door het jazzorkest van het Concertgebouw onder leiding van Henk Meutgeert. Meutgeert. Meut Oké, okay, goed Tom. Uh, uh, de Four Freshmen, die bestaan eigenlijk al sinds 1948, treden ze... Ze vaak op, moet ik zeggen, en uh, dit was de 22e bezetting al. Want vol, uh, er valt er nog wel eens eentje om, en ja, met dan, banken met banken, ja, <laughs> Dan kunnen ze niet meer zingen? Uh, de voor in deze bezetting bestond, uh, bestond, bestaan ze uit de uh, lead-vocalist-gitarist Brian Eigenbergen, tweede, tweede stem-trombonist, uh, trompetist, trombonist, Vince Jensen, vocalist, drummer. Bob Ferreira en de fabelachtige spelende trompetissanger Curtis Caldrong, die ook in dit stuk de solo-partij voor zijn rekening bracht. Een CD van, uh, van 30 jaar Session en ik kan, u ik kan hem u aanraden het is alle stukken muziek die erop staan die zijn fantastisch ze zijn helaas niet zomaar in de winkel te koop. Nee, heel moeilijk. Je moet naar het Concertgebouw. Ja, nou ik heb er eentje verkocht en dit is, er zijn er duizend van uitgegeven. En dit is nummertje 109, eh, 927. Dus ja, het is moeilijk, maar allemaal fantastisch. Goed. Uh, twee weken geleden draaide ik in Hotel Hoogland... Uh, weer eens een stukje onvervalste oude jazz... van trompetist Muxie Spanier... En prompt kreeg ik het verzoek om dat nog een keertje te doen. Muxy Spenny had een eigenlijk heel simpele, maar hele mooie toon. En uh, was gewoon uh, recht voor zijn raam spelen. En luister maar eens uh, hoe hij vond dat die hele beroemde Sint Infirmary Blues moest worden gespeeld. Met als gassolist de kleinartist Wee Russell. Een opname in 1944, oud dus maar spathel.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 Na laten nog eventjes mijn favoriete instrument te laten horen. Ditmaal bespeeld door het beroemde duo Kay Winding en JJ Johnson. Beide helaas overleden. Kay Winding al in 1983 en Johnson in 2001. Twee hardboppers in het mooie nummer Lover. Hans? Ja, ik heb uh, heel wat anders als deze twee fantastische trombonisten. Namelijk um... Een, een, een, een, uh, ja, de master sounds. Waarschijnlijk hebben meeste van u uh, luisteraars van deze bezetting nog nooit gehoord. Bestaan, de master sounds bestaan uit uh, Buddy Montgomery op de vibrafoon. Monk Montgomery op de bas. Richie Crabtree op de piano. En Benny Burt op de drums. Ik heb een stuk uitgekozen wat zij spelen. Een stuk van ooit geschreven door Frank A Loser. En het is eigenlijk meer een medley. En de stukken zijn I've never been in love before and don't blame me. Luistert u naar The Master Sounds. Porter's Love for Sale. Ja, en dat was natuurlijk uh, na de Master Sounds was dat natuurlijk Jaler, Tom. Dat, uh, is, dat waardeer jij natuurlijk meer, hè? Ja, dit was een uh, tiki. Vrolijk, met Meer Oké, okay. hij werd begeleid door Lonnie Hewitt op de piano... en Eddie Coleman op de bas en Willie Boba op de drums. Ik heb van die mensen nog nooit gehoord, maar ja, ze kunnen wel spelen, dus uh, goed... Ik kreeg enkele jaren geleden een cd cadeau... waar onder andere enkele opnamen stonden van Lils Macintosh. Leuk, maar ach. Niet zo bijzonder vond ik en is bij mij ook totaal in de vergetelheid geraakt. En enkele weken geleden kreeg ik een album. Het album dat heette Ladies of Jazz. Daar staan alleen maar Nederlandse jazzzangers op. En ook dus Lils Macintosh. Macintosh. Ze heeft trouwens al een prijs gehad. De ja, jazzprijs ja, ja. in het... Uh... Ik, ik, ben toen, ja, ja. ik ben toen eventjes uh, op onderzoek uitgegaan. En uh, ze heeft inderdaad een heel indrukwekkende lijst inmiddels opgebouwd. En uh, de cd die ik uh, dus nu heb van Ladies of Jazz, daar zingt ze met een heel warm, krachtig geluid. En ik uh, bied hierbij dus even mijn excuus aan, aan Lils, als luister, van Sorry dat je zo bent weggedrukt bij mij. Maar dat ga ik goed maken. Geen droefheid meer. Deels Macintosh maar. No more blues. Gonna settle down There ain't no more blues Every day When I am far away My thoughts turned homewards Forever homewards I travel round this world In search of happiness But all the happiness I found Was in my home sweet town No more blues I'm going back home Through it's so much wandering now, I settle down, never roam. Find a man to make a home. When we settle down, there'll be no more blues. Nothing but happiness when we settle down. There'll be no more blues. No more blues. When we settle down, there'll be no more blues. Het eerste uur van deze 7BS is alweer op. Het is er helemaal doorheen gevallen. Op de achtergrond speelt even Stanley Turrentine het nummer Something Happens to Me. Tot aan nieuwsreclame. Tot straks.